9 uur, het los journaal door Alt Megens. Premier Rutte wil dat Verkenner Kamp eerst onderzoek doet naar een kabinet... waar tenminste VVD en PVDA deel van uitmaken. En De VVD zal niet meedoen aan een kabinet waar behalve de PVDA ook de SP aan meedoet. Dat zei Rutte na zijn gesprek vanochtend met Kamp. De Verkenner Kamp praat vandaag met alle lijsttrekkers. De gesprekken gaan over wie als informateur bij de kabinetsformatie kan optreden... En ook wordt gesproken over de opdracht die de informateur meekrijgt. Kamp verwacht woensdag zijn conclusies te kunnen presenteren. Donderdag debatteert de Kamer over de formatie. Minister De Jager verwacht niet dat er vandaag beslissingen worden genomen... over verdere financiële steun voor Griekenland. De minister van Financiën van de 17-eurolanden spreken vandaag op Cyprus... over een verscherpt toezicht op de banken in de eurozone. En ook Spanje en Griekenland staan op de agenda. De Jager rekent op een stevige discussie over de hervormingen in Griekenland.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 Shell zegt het te begrijpen dat mensen hun mening willen uiten... maar de manier waarop, daar zijn we het niet mee eens, zegt een woordvoerder. In Breda heeft een grote brand gewoed in winkelcentrum De Burgt. Een uur geleden was het vuur onder controle. De brand in het winkelcentrum is vermoedelijk ontstaan in een drogisterij. Die is helemaal verwoest. Een aantal andere winkels liep forse rook- en waterschade op. Niemand raakte bij de brand gewond. Kort voordat de brand in het winkelcentrum uitbrak... was er aan de andere kant van Breda een brand in een flatgebouw...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 ANWB-verkeersinformatie. Nou, Alles bij elkaar. Nog 25 kilometer file met vrij veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Schiphol nog 3 kilometer. 4 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Graasdorp En op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Voorburg 5 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen is bij knooppunt Galder... de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg nog steeds afgesloten heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Tilburg en Eindhoven... kan vanaf knopend Zonzeel omrijden via Oosterhout. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een viruskennitje overheen... en aan de achterkant een dus afsluiten met een firewall. Uh, Oké, okay. uh, als dat niet werkt...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 Professionele Beamers. Presentation Partner 0800 400 4000. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Demissionair minister Kamp is druk met het verkennen na de verkiezingen. Ondertussen is collega De Jager druk met het beheersen van de crisis. Vandaag is hij op Cyprus voor topberaad met zijn Europese collega ministers van Financiën. U hoort zo hoe dat gaat. Eerst maar eens even naar Den Haag.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 Marcel, uh, we horen het hem zeggen, een um, kabinet, in ieder geval het uh, onderzoeken van een kabinet... met de, tenminste de VVD en de PvdA, dat laat ruimte voor andere partijen ook, hè? Ja, zeker. Kijk, hij wil zich natuurlijk nog niet uh, helemaal vastpinnen. Maar hij zegt, ja, de PvdA die heeft zoveel gewonnen, wij hebben zoveel gewonnen... dan moet je dat toch uh, serieus gaan bekijken. Maar hij laat inderdaad nog ruimte over voor ook andere partijen daar eventueel bij... zoals CDA en D66. Want vergeet niet, in uh, de Eerste Kamer hebben VVD en PvdA uh, geen meerderheid... En dat is toch wel ingewikkeld als je de allerlei wetten uh, door wil krijgen. En als je daar andere partijen bijvoegt, dan uh, zou dat wel kunnen. Dan heb je wel een, een meerderheid. Nou ja, hij wil er nog niet echt op uh, ingaan of dat uh, nou echt noodzakelijk is... om in de Eerste Kamer ook een meerderheid te hebben. Maar hij zegt, ja, een stabiele basis ook in de Eerste Kamer... is wel heel erg belangrijk. Dus daar laat hij nog heel veel ruimte over. En hij sluit eigenlijk nog helemaal niks uit. Behalve dan een kabinet van PvdA en SP, waar de VVD aan meedoet. Uh, maar goed, daarmee sluit hij ook weer niet... De SP uit, want op een vraag, uh, maar dat betekent dus dat hij een roeme aan de kant uh, zet, zegt hij uh, nee hoor, want uh, wij willen best uh, misschien met de SP in het kabinet gaan zitten, maar dan zonder de PvdA, ja dat is natuurlijk uh, onhaalbaar, uh, zoals het er nu voor staat. Uh, dus ja, hij, hij wijst wel heel erg op uh, uh, het onvermijdelijke om in ieder geval met de PvdA en VVD aan tafel te gaan zitten, om te kijken of daar een kabinet uh, te vormen is. Oké, okay. nou en inmiddels is PvdA-leider Diederik Samson bij Kamp, heeft hij al wat gezegd? Nou, nee, het antwoord is, uh, is nee. Hij kwam zojuist aanlopen. En luister maar even. Dat ga ik u zeggen nadat ik met uh, de verkenner heb gesproken. Wie gaat, wie gaat u voorstellen? Ja. Wie moet de informatie... Nadat hij met de verkenner heeft gesproken... gaat hij dus pas reageren op wat Rutte um, uh, zojuist duidelijk heeft gemaakt. Dus ja, uh, hij is net naar binnen inderdaad. Dus daar moeten we nog even op wachten. Nou, laat hem opschieten, want het is bijna half tien. Nou, misschien kan hij het nog even doen voordat we klaar zijn. Nou, ik hoop het, maar ik denk het niet. Nou, Oké, okay, nou, wacht af. Dankjewel. Marcel Bril. Later dus in ieder geval weer op deze zender. Dimensionair minister De Jager, ik zei het al eventjes, houdt vandaag op Cyprus topberaad met zijn Europese collega-ministers van Financiën. Griekenland heeft uh, mogelijk een derde noodpakket nodig, werd gisteren nog gezegd door een Griekse IMF-directeur. De Jager wil daar nog niet op reageren, vindt het geruchten. Correspondent Thijns Sade ving de minister vanochtend op. Wat is het belangrijkste dossier wat hier op tafel ligt? Bankentoezicht, veruit. Uh, ik verwacht geen discussies over. Uh, uh, landenprogramma's deze keer uh, echt in ieder geval geen beslissingen. Uh, het is uh, nu echt een, um, een, een, een, een ecofin en een eurogroep dit weekend waar we vooruit kunnen kijken en waar we dus um, uh, richting de toekomst een bestendige, solide toekomst van de eurozone kunnen kijken, door onder andere de stappen te zetten richting een Europees bankentoezicht en alles wat daarbij hoort. Jullie willen pas verder praten over Griekenland als het rapport van de Trojka er is, begin oktober. Toch komen er al berichten naar buiten dat Griekenland wellicht een derde pakket nodig zou hebben. Ja, ik begreep dat de Griekse minister uh, dat weer ontkende. Uh, dus uh, laten we gewoon echt even de trojka-afwachten en niet speculeren. Want het, uh, is, het is allemaal speculatie. En het enige wat we zeker kunnen zeggen is dat we het trojka-rapport afwachten. En uh, daarvoor kunnen we sowieso er niks over zeggen. Heeft u er nog vertrouwen in? Uh, het is duidelijk dat er stevige discussies plaatsvinden. Um, en maar over is, vooral? Nou ja, over um, hervormingen. Uh, um, maar het is... Echt aan de Grieken om de trojka te overtuigen dat ze de noodzakelijke stappen hebben gezet. Is er genoeg tijd gekocht? Kunnen we nog zo lang wachten? Wij kunnen pas een volgende tranche uitkeren op het moment dat er een positief trojka-rapport ligt. Dus uh, het is aan Griekenland om uh, daarvan uh, de trojka te overtuigen. Eerder niet. Het gasland zelf, Cyprus, gaat dat nou ook aan het infuus? Uh, het is, uh, daar kan ik ook niks over zeggen, want daar zijn trojka-besprekingen mee. Dus dat is nu nog niet te zeggen. Dank u wel. Nou, ook het jaar, ik wil niet zoveel zeggen. Vandaag en morgen praat hij hier verder met zijn collega's over Europees bankentoezicht en de problemen in Griekenland en Spanje. En misschien dus ook over Cyprus. Meer daarover later vandaag in onze uitzendingen. Al ruim twintig jaar is het oosten van Congo ondergedompeld in een vicieuze cirkel van geweld. Een nieuwe, door buurland Rwanda gesteunde rebellie heeft de afgelopen vijf maanden geleid tot een half miljoen ontheemden. Het Congolese regeringsleger trekt weg uit gebieden... om de door Rwanda gesteunde rebellen te bestrijden... en tientallen milities vullen inmiddels het ontstaande vacuüm. Het zijn vooral die milities die verantwoordelijk zijn... voor talloze bloedbaden en geweld in de afgelopen weken. Afrika-correspondent Koert Lindeijer bezocht Corrie Kik... van Artsen zonder Grenzen... met haar een kamp voor vluchtelingen bij de stad Goma. Ietsje buiten Goma, een van de vijf kampen van ontheemden. Corrie, er komt net een nieuwe familie binnen. Hè? Komen er nog steeds uh, mensen aan? Ja, we zien zo ongeveer tien families per dag. Dat is ongeveer zestig mensen. Oké, okay, laten we daar naartoe gaan waar dan uh, de laatste gearriveerden zich hebben gevestigd. Michelina uh, legt het gesprokkelde hout bij haar kleine huisje met wat uh, stroder overheen. Uh, Corrie, het verhaal dat, ze, dat zij uh, vertelt. Waar komt zij vandaan? Hoe lang heeft ze hier naartoe moeten lopen? Waarom is ze gevlucht? Nou, ze is uh, ongeveer twee, drie weken geleden gevlucht... uit in de buurt van Massisi, waar ze woonde. Ze heeft blijkbaar verschillende dorpjes uh, gehad voordat ze hier arriveert. Dus het is niet echt duidelijk hoe lang ze gelopen heeft. Maar ongeveer twee, drie weken heeft alles achter moeten laten. Blijkbaar is haar echtgenoot uh, omgekomen tijdens haar vlucht. Het is dus een beetje onduidelijk hoe en wat is hier met twee kindjes, maar haar andere zeven kinderen... zijn dus de afgelopen dagen hier ook bij haar ingetrokken. We horen steeds uh, meer van dit soort berichten. Soms zijn het uh, bloedbaden van honderd, soms tweehonderd mensen. Soms worden dorpjes aangevallen, met, uh, wa waardoor twee of drie doden vallen. Dit soort... Misdaden tegen de bevolking. Is dat nou een trend in Oost-Congo? Ik ben bang dat ik dit met ja moet beantwoorden. Het is inderdaad een trend. We horen regelmatig deze berichten. Moeilijk te verifiëren, dat wij als onze organisatie niet direct in de gebieden zijn. Maar helaas is het wel waar dat inderdaad heel veel mensen hun levens verliezen tijdens deze conflicten. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Dit gebeurt al jaren in Congo. Maar nu uh, is er weer een toename van ontheemden hier bij GOMA. Wat, wat is er veranderd in de dynamiek van het conflict hier? Ik denk dat het uh, een toename is... omdat er ook vanuit de regeringsoverheid uh, weinig gedaan wordt. De huidige militaire uh, groeperingen zijn elkaar aan het bevechten... omdat er inderdaad een vacuüm is vanuit Kinshasa, denk ik. Uh, en het is onduidelijk wie met wie... De gevechten aangaan, eh, omdat het ene dag A en morgen B is. Maar in ieder geval, we weten wel dat heel veel mensen, hè, de gewone mens, hier de dupe van is. En de, eh, met, het, eh, met de reden dat we hier in een kamp staan van 20.000 vluchtelingen of ontheemden, eh, die eigenlijk niet terug naar huis kunnen vanwege al deze toenemende conflicten, die helaas nog geen oplossing bieden. Het stinkt hier naar strom. Niet verbazingwekkend, er wonen hier 20.000 mensen... en er zijn dus 12 latines, zoals wij dat noemen. Dus dat is onvoldoende, vandaar dat het inderdaad ruikt. 12 toiletten voor 20.000 uh, mensen. Wat heeft dat uh, voor gevolgen? Is hier cholera? Dat kan inderdaad gevolgen hebben met, uh, met name cholera. We hebben een cholera-centrum in de buurt, zo ongeveer 2 kilometer hier vandaan... waar we ongeveer zo'n 15 tot 20 uh, kazen per week ontvangen uit dit kamp. Corrie, jij werkt hier al een goede 20 jaar... Heb je nou niet het gevoel dat het dweilen met de kraan open Objectief zou ik moeten zeggen inderdaad. Maar subjectief denk ik toch dat er inderdaad wel wat veranderingen zijn. Mensen proberen te overleven. De geschiedenis herhaalt zich. Dat is absoluut een feit. Maar ook zie je toch wel enige vooruitgang. Het is niet met de grote massas die zich voortbewegen. Het is een kleinere groepering. Er is toch wel wat zorg, wel wat aandacht. Maar uiteraard zijn de grote calamiteiten moeilijk te bevatten. Dat klopt. Bijdrage van onze correspondent Koert Lindaer vanuit het oosten van Congo. Later deze week in het Radio 1 journaal nog een, een reportage van hem uit dat gebied. En zo dadelijk het helaas van de Britse toerist die de moord van een gezin in de Franse Alpen ontdekte. Hier is de verkeersinformatie, John Bakker. We vielen nog op de A 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor Schiphol drie kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen is bij knooppunt Galder... nog altijd de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Tilburg kan vanaf knooppunt Zonzee omrijden via Oosterhout. Dan nog een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentsen. Ruim 60 tankstations van Shell werden vanochtend stilgelegd door Greenpeace. Het was een actie tegen Boringen in het Noordpoolgebied. Een van de tankstations waar automobilisten niet meer terecht konden... was die langs de A2 bij Breukelen. Verslaggever Martijn van der Zanden was er ook. Goedemorgen. U kan helaas nog niet tanken. De pompen zijn nog een, denk een minuutje of tien gesloten. Alleen de shop is momenteel geopend, dus helaas. En zo ging het hier vanmorgen een tijdje... bij het tankstation langs de A2 bij Breukelen. Actievoerders van Greenpeace hadden namelijk rond 6 uur het station bezet. Ze zijn boos op Shell. Ja, afgelopen zondag is Shell begonnen met gevaarlijke olieboringen in het Noordpoolgebied. En daarom is voor Greenpeace Nederland de maat vol. En daarom hebben actievoerders van Greenpeace vanochtend in het hele land tankstations van Shell dichtgegooid. Ja, dat hebben ze hier onder andere gedaan door een wit lint te spannen... en door de displays, waar je normaal op ziet hoeveel je tankt, met grote stickers af te plakken. Dat staat nu op buitengebruik. Maar het lastigste zijn waarschijnlijk de dikke sloten die om de tankpistolen zitten. Op de actie is uiteraard ook politie afgekomen. En als die dreigen de actievoerders te arresteren, nou ja, dan zijn ze eigenlijk gauw verdwenen. Maar ja, die sloten zitten dan nog wel om die tankpistolen. En om die los te krijgen, arriveert niet veel later de brandweer hier. Ja, het waren goede sloten. Het eens even uitvlooien wat we nou het beste konden doen. Of we slot zelf doorknippen, of de beugel. Maar slot zelf was zwakker als de beugel. dus uh, Alleen moesten we twee keer knippen in plaats van één keer. Maar dat ging goed. De automobilisten op de parkeerplaats zijn verdeeld over de actie van Greenpeace. Ik vind dat ze de, de, de, de, de tankmaatschappij uh, Shell in dit geval aansprakelijk moeten stellen. En uh, niet uh, de bestuurders uh, de dupe laten worden van uh, deze acties. U hoeft er niet te denken, maar het zou natuurlijk heel fijn zijn als u een ro rode lampje brandt. Hè? Absoluut, absoluut. En ik vraag me af of de heren en dames van Greenpeace daar rekening mee houden. Nou, ik denk dat Shell inderdaad uh, een beetje voorzichtig met onze natuur moet zijn. Dus uh, wat dat betreft... Uh... Ja, maar een echt, echt publieksvriendelijke actie is het natuurlijk niet. Nee, maar ja, goed, je moet je ergens je aandacht mee, uh, mee trekken. En op deze manier werkt het denk ik wel, uh, gezien jullie er allemaal op afkomen. Dus u kunt, u kunt, u kunt het wel op zich waarderen? Uh, ja, op zich wel. Dus, uh, dus we moeten wel voorzichtig zijn met onze natuur. Uh. Moest je tanken hier eigenlijk of ja. niet? Klopt. Ja, klopt. het niet, hè, tanken? Nee, ging niet, nee. Vervelend? Ja, even wachten. Kopje koffie gehaald. Wat vind je van de actie van Greenpeace? Uh, ja, ik ben niet tegen de actie. Maar het komt mij nu persoonlijk niet heel erg goed uit. Actievoer oké, okay, maar niet, niet op deze manier. Ja, voor mij komt het niet goed uit. Dus uh, ik snap de actie. Maar uh, liever dat ik er geen last van heb. My Love Again van Sherry-Anne. Myno Remmers? Jazeker. Ben jij een beetje onder de indruk van die grote vent? V ik ben enorm onder de indruk, ja. Nou, de Nederlandse ploeg is inmiddels ook gearriveerd. En er is politie, en er zijn vips in aantocht... en er staat een dame met een, van, een, van een of andere eventbureau met een gekke jurk aan. <laughs> en uh, er uh, zijn al de nodige sponsors. Ja, dat hoort er allemaal bij. En het gravel is helemaal keurig aangeharkt. Het ziet er wel indrukwekkend uit, hè? Ja, het is inderdaad uh, groot opgezet. Uh... Een enorm bouwwerk. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dat, ja. Is, dat kunnen vijf, zesduizend man uh, in voor een weekendje. Dat is groot, uh, groot opgezet. Ja. Sjeng Schalken is dit, uh, volgens mij was het het Gelderdom. Ja. 2003. Dat klopt, ja. Toen uh, heb ik tegen uh, met, met het team tegen Zwitserland gespeeld. En dat was... Uh, ook Zwitserland, ja. Ja, dat was Zwitserland, ja. Dat, en toen verloren we volgens mij allemaal van Federen, inderdaad. Dus hopelijk gaat dat dit keer niet gebeuren. Nee, ik zag hem net even oefenen. Als je er dan zo dichtbij staat, dan voel je ook de energie die hij zo'n bal geeft. Enorm. Ja, die, die, uh, nou ja, dat gaat gewoon erg hard. Hè? Als je het op televisie ziet, dan denk je, oh, nou, het valt wel mee. Maar ja. uh, als je ernaast staat, dan zie je inderdaad hoe hard het is. En dat het allemaal op, om de reflectie gaat. Ja, even de wedstrijd zelf. Deze eerste dag is, hoor ik net, van onze sportcollega het allerbelangrijkste. Ja, het is belangrijk om in ieder geval uh, onder boord te komen. Dus uh, om 1-1 om te halen, uh, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dat maakt meteen dan ook uh, de, de derde dag leuk. Want dan uh, valt de beslissing in de derde dag. Dus daar uh, ligt natuurlijk wel wat druk bij Robin Hazen om Van Vrenka te uh, verslaan. Ja. Al is dat ook wel een moeilijke opgave, omdat die jongen ook duidelijk hoger staat. En ook al vele keren Van Hazen gewonnen heeft, uh, dit jaar ook. Dus ja, het is gewoon een goed team als ze tegenspelen. Maar het zou wel fantastisch zijn als Robin dat punt binnenhaalt. Ja, um, 11 uur begint de wedstrijd. Uh, grijze lucht. Ik zie Meeuwen tegen een Zuidwester invechten. Althans net. Um, hoe liggen de kansen? Nou, de kansen zijn natuurlijk uh, klein dat, uh, dat Nederland dit gaat winnen. Uh, we hadden het natuurlijk uh, al... oh, maar, hè? eigenlijk wel, als je het van tevoren kijkt. Maar ja, je weet het nooit. Uh, het is in ieder geval allemaal, uh, met de thuisploeg heeft hij hier een gravelbaan aan laten leggen. Heeft het buiten neergelegd. Dus... Ik, ik hoor net van dat dat eigenlijk heel listig is, Wat velen houdt daar niet van. Nou ja, kijk, Federer uh, heeft ook Roland Gros uh, gewonnen. En, uh, en Hamburg, uh, de grote toernooien op langzame greffel, daar heeft hij ook vaak gewonnen. Dus oh, uh, die man die kan ook goed op, uh, op greffel spelen. Ja. Maar uh, ja, het, het tactische idee om een greffelbaan net na de snelle US Openbanen aan te leggen... en net voor het indoorseizoen, uh, waardoor misschien Federer er geen zin in heeft om hier naartoe te komen... Ja, dat is natuurlijk mislukt. Dus uh, hij is gewoon <laughs> hier. Ja. En uh, uh, ik heb toch het idee dat, uh, dat Vedere de nog steeds achter de Davis Cup titel aan wil gaan. En, en daarom uh, uh, samen met Vavrinka waar hij toch een, tussen de 10 en de 20 uh, op de rankingspeler naast zich heeft staan. Waardoor hij de Davis Cup zou kunnen winnen. En dat staat nog hoog op zijn lijstje, want anders komt hij er niet. Nee, goed. Nou, dankjewel. Veel plezier vandaag. 11 uur begint de wedstrijd. Uh, er is eerst nog een beetje een soort uh, welkomstidee. Hier binnen in, in de hal. En dan in de open lucht. In de open lucht, dus hopen dat het uh, droog blijft. Ja, oké. Okay. Nou, succes, dankjewel. Ja, um, ik loop nog maar even naar de enorme stellage. Uh, die hier voor ons is opgebouwd. Waar net trouwens een aantal dames instructie kregen. De, op de stoelen zitten de stoelnummers die ook weer weergegeven zijn op een kaart. Ga voor jezelf, als je bij een tribuneopgang komt te staan... goed kijken van, hé, hey, welke nummers heb ik? Is dat duidelijk? Wat ik zei, jullie zijn het visitekaartje. Als je dat met een glimlach vertelt, weet je... dan gaan mensen ook met plezier naar een wedstrijd toe. Kijk, je moet dus, Lara, het doen met een grote glimlach. Nou is het radio natuurlijk, maar laat ik de mooiste glimlach opzetten... en hopen dat, ik weet helemaal niks van tennis... dat is wel gebleken de afgelopen uitzending... maar laat ik hopen dat ze deze listige aanpak van gravel en stijgerpijpen niet voor niks hebben gedaan... en dat het niet erop en eraf en erop en eraf wordt qua weer. Ik heb veel geleerd deze ochtend. Ja, Mino en ik met jou. Ik heb van je genoten. Dank je. En vanaf 11 uur, dus de wedstrijd is uitverkocht, trouwens. Op vrijdag zijn de wedstrijden uitverkocht. Um, uh, het Davis Cup duel, daar hebben we het uiteraard over. Tussen Zwitserland en Nederland op het uh, Westergastterrein in Amsterdam. Op zaterdag en zondag zijn er nog wel kaartjes. Het is dus bijna half tien. Doe nog even naar het uh, verhaal van de moorden bij Annecy. Je maakt een ritje op de racefiets in de Franse Alpen. En vervolgens tref je een afschuwelijke scène aan. Het is een soort dingen of die je nooit in je leven zou verwachten te komen. En het is natuurlijk wel heel Het overkwam een Brit, Brett Martin, Brits voormalig RAF-piloot. Hij ontdekte als eerste de auto met het Brits-Iraakse gezin in Amnesty. Het was vrijwel wat je zou denken dat een set van CSI Miami zou zijn: er was veel bloed en heads met bullet holes in. Them. Overal bloed en mensen met kogelgaten in hun hoofd. Alsof je op de set van een forensische detective-serie bent binnengewandeld... vertelt Martin aan de BBC. In een interview gaat hij terug naar die dag in september. In de middag fietst hij langs een auto waar een meisje uit komt strompelen. En pas als hij dichterbij komt, ziet hij dat ze gewond is. Maar als ik haar it was obvious dat ze um, quite badly injured and there was... en er was veel bloed on haar. Als hij nog dichterbij komt, ziet hij dat de motor van de auto nog draait. Hij denkt aan een vreselijk autoongeluk, want er ligt ook een fietser bij de auto. Hij besluit zich eerst te richten op het gewonde meisje. She was very severely injured because she was in and out of consciousness. In fact, after a few minutes when I was doing other things um, and just glanced back at her, she'd become unconscious. Um, so. En uh, ze had quite a lot of blood and some very obvious, um, quite bad head injuries. I mean, she was breathing well enough uh, and just to put her into, I think people commonly call the recovery position. Um, and uh, I sort of checked that she wasn't profusely bleeding or anything that needed to be stopped. And then um, moved on to the other people. Ze is zwaar gewond en af en toe raakt ze ook buiten bewustzijn. Maar ze ademt nog en daarom besluit hij zich eerst op de andere mensen te richten. En dan komt hij erachter dat er iets niet klopt. Uh so as as uh, the minutes went on, I suddenly, you know started to change my opinion about whether it was a car accident or, or something else. Hij zet de motor van de auto uit en ziet dan de kogelgaten. Um and uh turned the ignition off then I things were a lot calmer then because the engine wasn't raving wheels weren't spinning and uh I started taking stock of uh, the people inside and it, Became fairly evident that the injuries of the people inside didn't match what one would think people would be like from a car accident in a car park. Hij wordt angstig omdat hij denkt dat er misschien nog een schutter uit het bos zou komen die het ook op hem gemunt zal hebben. Daarna besluit hij hulp te halen. I then started scanning the woods to see whether there was some nutter or who knows what with a gun and I was going to be the next person shot. Was it a uh, Een sort of a hunter with a rifle shooting from a distance or, or what. meisje van vier dat onder haar moeder verstopt lag heeft hij eigenlijk nooit gezien dat verbaast hem niet hij heeft namelijk niet geprobeerd om de lichamen te verplaatsen it doesn't surprise me in the least because uh i can see why you wouldn't want to go into the car for forensic reasons and do we know the reason to go in there other than to move bodies so. lichamen waren al volledig levensloos zegt martin ik kon niets meer voor ze doen There was nothing you could do for the people in the car? No. Uh, the thing, as a uh, somebody with no experience of these things, is the thing that struck me was their complete um, inanimate nature, which was something I'd sort of... Uh, how I sort of assessed, really, without breaking into the car and physically handling them, that they were dead. Ook het moment, dus voor de Brit Brad Martin. U vindt zijn verhaal trouwens terug op onze website. Het is een interview met de BBC, die we voor u hebben vertaald op nos.nl. .no. Zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment? Gauw door naar de collega's van de Caro. Bij mij Carillon de Zwart. Carillon, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat heb je straks? Uh, Henk Kamp ontvangt vanochtend de lijsttrekkers. Diederik Samsom is nu bij hem. Wij praten zo met oud-informateur Herman Wijfels over de formatie. En de boeren die zijn boos op Albert Heijn, dat 2% minder wil betalen aan de leveranciers. En ze vrezen dat zij daar ook de dupe van zijn. Want ja, die leveranciers gaan die korting natuurlijk weer doorberekenen. Ze gaan vanmiddag actie voeren bij het hoofdkantoor van Albert Heijn. En ieder jaar overlijden er in Polen 500 fietsers. En daarmee heeft Polen de meeste fietsdoden van Europa. Maar dat weerhoudt het land. Niet om het fietsen behoorlijk te promoten. Hoort u allemaal straks in Karo. Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Dorad Negens. Radio 1. Het NOS Journaal. VVD-leider Rutte wil dat verkennenkamp eerst onderzoek doet naar een kabinet waar tenminste VVD en PvdA deel van uitmaken. En de VVD zal niet meedoen aan een kabinet waar behalve de PvdA ook de SPA meedoet. Dat heeft Rutte gezegd na zijn gesprek vanochtend met Kamp. De verkenner Kamp praat vandaag met alle lijsttrekkers. Op dit moment praat hij met PvdA-leider Samsom. Minister De Jager verwacht niet dat er vandaag beslissingen worden genomen... over verdere financiële steun voor Griekenland. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden spreken vandaag op Cyprus... over een verscherpt toezicht op de banken in de eurozone. En ook Spanje en Griekenland staan op de agenda. In Breda heeft vanmorgen vroeg brandgewoed in winkelcentrum De Burgt. Een drogisterij daar is volledig uitgebrand. Aangrenzende winkels hebben rook- en waterschade. Niemand raakte bij de brand in Breda gewond. En de regering van Japan presenteert vandaag plannen... om de komende twintig jaar alle kerncentrales te sluiten. De regering wil overschakelen op fossiele en duurzame energie. Het voorstel betekent een radicale breuk met het huidige beleid. Tot nu toe wilde Japan altijd zeker de helft van de benodigde energie... in kerncentrales produceren. Maar sinds de ramp in Fukushima is er veel verzet tegen kernenergie. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie met nog één korte file op de A67... vanuit België naar Venlo bij Geldrop, twee kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Oud-informateur Herman Wijvels wil een duurzaam kabinet. Boeren voeren actie tegen Albert Heijn. 500 fietsdoden per jaar en de Poolse regering promoot fietsen. En het ochtentumeur van Cisca Dresselhuis. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Asten. Als het goed is, maar we krijgen blijkbaar geen verbinding met hem. Maar Straks hopelijk het wel. Adresie. de ovens aan het opstoken is. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio... of reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... Goedemorgen Nederland, Formeren is vooruitzien. En hij kan het weten. CDA-prominent Herman Wijfels, de oud-informateur... presenteert vandaag een boek met die titel... en is onderweg naar de perspresentatie in Nieuwspoort Den Haag. Goedemorgen, meneer Wijfels. Goedemorgen. Formeren is vooruitzien. Um, zal verkenner Henk Kamp al weten wat voor regering eruit gaat rollen dan, denkt u? Nou, ik, ik, ik denk dat hij dat nog even rustig uh, gaat uh, vragen aan al die uh, fractieleiders... Ja. En dat hij daaruit uh, pas een conclusie gaat trekken. Ja. Is Henk Kamp de geschikte man eigenlijk, vindt u, voor deze klus? Uh, ik vind hem uh, heel geschikt, uh, prima keus, daar ben ik zeer mee eens. Ja. Nu heeft u ervaring hè, als informateur. De kiezer heeft gekozen voor stabiliteit, kun je zeggen, uh, gezien de verkiezingsuitslag. Kun je zeggen, um, nou, wat is nu eigenlijk de snelste weg naar een stabiele regering dan? Uh, met mijn... Het idee zou toch zijn, uh, er zijn nu twee grote partijen die samen voldoende draagvlak hebben, in ieder geval in de Tweede Kamer. Ja. En uh, laat die twee maar proberen zo snel mogelijk een regering te vormen. Wat vindt u er eigenlijk van dat de koningin in dit hele proces buitenspel is gezet? Uh, nou, dat is een keuze die in de Tweede Kamer uh, gemaakt is. En ik kan mij daar wel in vinden. Uh, oh. Uiteindelijk uh, vallen daar de beslissingen. Uh, en uh, we zijn, uh, laat ik maar zeggen, geëmancipeerd genoeg om dat gewoon uh, zelf uit te doen. Dat vond u eigenlijk ook al toen u informateur was? Dat die rol van de koningin, ja, ja, ja die, dat kan ook wel zonder. Toen was het uh, zoals het was en uh, ik heb dat met uh, veel plezier en inzet gedaan. Uh, maar ik kan me de keuze die de Tweede Kamer heeft gemaakt uh, heel goed voorstellen. Ja, had wat u betreft ook in uw tijd al gekund? Ja, ja. Uh, u presenteert zo meteen uw boek hè? Formeren is vooruitzien. Uh, nou ja, kort samengevat, heel kort samengevat, is, staat daarin dat u pleit voor een duurzame aanpak van uh, de crisis waar we nu in zitten. Legt u ja. eens uit hoe we uh, door een duurzaam beleid uit deze crisis gaan komen? Ja, dus uh, een van de, de redenen waarom we in de crisis uh, zitten, is dat we eigenlijk gaandeweg aanlopen tegen de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde. We zien dat op alle mogelijke manieren grondstoffenprijzen en ook voedselprijzen hoog zijn. Midden in een economische stagnatie is de benzine duurder dan ooit. Maar dat geldt ook voor allerlei andere grondstoffen. Je ziet op wereldniveau dat er geopolitieke manoeuvres worden uitgehaald. Er zijn ook oorlogen om grondstoffen enzovoorts. En inmiddels hebben we een methode om veel efficiënter... ...van grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen gebruik te maken. En eh, de essentie daarvan is dat we overschakelen... ...van een zogenaamde lineair georganiseerde economie... ...we pakken grondstoffen, we maken er iets van... ...en aan het eind van die producten gooien we het weer weg... ...dat we veel efficiënter die grondstoffen gebruiken door ze te recyclen. Door eigenlijk het in een cyclus te brengen van steeds... ...voortgaand herverbruik van die grondstoffen, Waardoor we ons eigenlijk als het ware aan die schaarste kunnen ontworstelen. Mm. En dat leidt ook tot uh, nieuwe uh, werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid in Nederland. Pak het voorbeeld van uh, duurzame energie. Als wij zonnepanelen op ons dak leggen of windmolens plaatsen... ...dan maken we zelf onze eigen energie in plaats van het importeren uit het verre buitenland. Ja, dat is een, een, een prachtige redenering natuurlijk. Ik onderbreek u even. Uh, maar tijdens de campagne was het thema duurzaamheid ja, eigenlijk volledig afwezig. Hè? En ja, als we naar GroenLinks kijken, uh, die zijn gekelderd van tien naar drie. Nou ja, misschien vier zetels als die restzetel er ja. dan bij komt. Uh, ja. Je kunt ook wel zeggen dat dit thema waar u nu mee komt, nou niet echt leeft. Nou ja, dat, dat, dat, daar kijk ik toch wat anders tegen aan. <kijkt> kijk, om te beginnen, ik heb ook een uh, analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's. En uh, voor het eerst eigenlijk in uh, de Nederlandse politieke geschiedenis... wordt er in de meeste verkiezingsprogramma's behoorlijk aandacht besteed aan duurzaamheid. Waarom hebben we dat... daar dan niks van teruggehoord in de campagne? Um, nou, da, da, da, daar is mijn verklaring de volgende voor. Kijk, um, in die campagne... Dat dat te vergelijken met korte baanschapen. Uh, terwijl uh, echt beleid maken, uh, regeren, uh, dat is uh, ook uh, een lange termijn perspectief nemen en dan kijken hoe je in dat perspectief ja. Die je vol de stappen kunt zetten. U vertrouwt er eigenlijk uh, op dat Mark Rutte en Diederik Samson... Uh, wat verder kijken dan hun neus uh, lang was tijdens de campagne... en heus dat thema duurzaamheid wel op de agenda gaan zetten. Ja, dus dat is, dat is mijn, uh, in ieder geval mijn aanbeveling. Maar ik ja. denk dat het ook kan helpen om uh, elkaar te vinden. Uh, dus laat ik, uh, behalve wat ik net noemde, uh, nog een ander voorbeeld noemen. Uh, een van de grote thema's is de arbeidsmarkt. Nou, tot nog toe wordt daarover gediscussieerd in termen van... Uh, verandering van het uh, ontslagrecht. Maar als je dat ja. uh, in samenhang gaat zien met uh, uh, het investeren in mensen... wat eigenlijk de kern moet zijn van sociaal beleid in de komende periode... en we moeten grote veranderingen in onze economie en samenleving realiseren... met een verouderende beroepsbevolking die bovendien nog langer moet werken... Nou, dan is investeren in het op peil houden van de capaciteiten en de vaardigheden van mensen, is een absolute noodzaak. Ja, En, en daarin de, ja. de sociale zekerheid in. Maar ja. nou, als je het op die manier bij elkaar brengt... kunnen ook partijen als de PvdA en de VVD, ik denk, elkaar vinden. En ik verwacht ook dat werkgevers en werknemers... langs die route elkaar zouden kunnen vinden. Ik kondig u aan als uh, CDA-prominent. Uh, maar ja, dan wel een CDA-prominent in mineur, neem ik aan. Hè, nu het CDA van 21 naar 13 zetels is gezakt. Uh, nou ja. Ik had natuurlijk graag gezien dat die partij steviger was uitgekomen. Ik moet ook wel bekennen dat dit geheel conform mijn persoonlijke verwachtingen was. Ja. Dus um, um, al voordat het vorige kabinet aan de slag ging en ook voor het partijcongres, heb ik een keer in buitenhof gezeten en gezegd, nou, uh, wat er gaat gebeuren, dat is dat de VVD de credits gaat krijgen voor deze constructie. En het eh, CDA de Blaam. Nou, ja, dat is precies wat er gebeurd is. Dus ja. um, uh, ja, we, het CDA heeft uh, gewoon een misrekening gemaakt door in dat vorige kabinet te gaan zitten. Ja, en daar worden ze nu voor afgestraft. Ik ja, dank u wel, het, uh, meneer Wijvels. We gaan het hierbij laten. Uh, u presenteert zo meteen in nieuwsport uw boek Formeren voor is vooruitzien. We blijven even in Den Haag, want Diederik Samsom is zojuist naar buiten gekomen bij verkennen Henk en nos collega Marcel Bril. Ving hem op.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 Twee grote partijen, twee grote winnaars. Het lijkt me voor de hand liggen in het licht van de verkiezingsuitslag... dat je dat dan de kern van een nieuw kabinet maakt. Maar er is ook gezegd de hele tijd van ja, de verschillen zijn zo groot. Um, is dat overbrugbaar, denkt u? Verschillen zijn er in dit land om over te overbruggen. Dit land heeft een stabiele regering nodig die Nederland verder helpt... sterker en socialer uit de crisis. En dan moet je bereid zijn om verschillen te overbruggen. Is het een eis van u eigenlijk dat ook de SP aan tafel komt? Want u heeft altijd gezegd, ik wil het liefste linksom. Nee, ik heb gezegd dat als er meerdere partijen bijgaan... dat dan in ieder geval de SP daarbij hoort. En uh, u denkt natuurlijk ook aan een meerderheid in de Eerste Kamer? Dat is een, een overweging die meegenomen moet worden, maar één van de vele. Maar ja, dan is het toch niet haalbaar als u met de VVD alleen maar in het kabinet gaat zitten. Want dan heeft de Eerste Kamer gewoon uh, niet, uh, heeft dan geen meerderheid. Ja, er zijn meerdere overwegingen denkbaar. Uh, maar dit is inderdaad eentje daarvan. En heeft u al over een informateur een advies gegeven? Uh, nee. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb gezegd dat er meerdere informateurs mogelijk zijn. Uh, als je met meerdere partijen zit. Maar laten we afwachten hoe de partijen bij elkaar gaan zitten. Uh, en dat zal bepalen welke informateurs daarbij nodig zijn. Vindt u dat er wel een PvdA aan tafel moet dan ook? Als je twee informateurs neemt, lijkt me dat voor de hand liggen, ja. Dank u wel. Mark Rutte, of uh, Mark Rutte, Samson dus. Ja, Marcel, uh, ik had begrepen de volgende. Is Geert Wilders die naar binnen gaat? Heeft hij zich al gemeld? Ik heb hem nog niet gezien. Maar goed, hij kan ook via allerlei andere ingangen naar binnen. Het is niet helemaal duidelijk of iedereen zich hier uh, zal gaan uh, tonen... Uh, voordat ze naar uh, de Verkennen gaan. Dus uh, ja, hij, hij zou om kwart voor tien een gesprek hebben om en nabij. Uh, dus uh, het kan nog zijn dat we hem zo zien, maar ik heb hem nog niet gezien. Oké, okay, als hij zich meldt, dan horen we dat van jou. Vanuit Den Haag. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. De burgemeester van Berkelland zegt een spreekverbod te hebben gehad... van staatssecretaris Teven tijdens een ontsnapping van een TBS'er... binnen zijn gemeente. Is een burgemeester verplicht zo'n spreekverbod op te volgen... als hij vindt dat de openbare orde in het geding is? Hoogleraar staatsrecht Jan Douwe-Elzinga. Ja, nou, kijk, de burger, een, een staatssecretaris kan natuurlijk aan een burgemeester... vriendelijk of wat dringender verzoeken om even uh, um, zijn mond te houden over een bepaalde kwestie. En daar kan ook wel aanleiding voor, uh, voor zijn. Maar wat niet kan, is dat uh, een staatssecretaris echt een spreekverbod aan een burgemeester oplegt. Terwijl de burgemeester denkt, op grond aan de openbare orde ontleent bijvoorbeeld... dat hij daar toch mededelingen over moet, uh, zou moeten, moeten doen. Dus kortom... Uh, verzoeken kunnen, dringende verzoeken kunnen ook. Hè, maar het opleggen van een spreekverbod is eigenlijk um, uh, niet goed denkbaar en um, wordt dus eigenlijk ook nooit uh, aangehouden. Dus resumerend zou je kunnen, inderdaad kunnen zeggen... als daar uh, overwegingen aan de openbare orde ontleend zijn... Hè, om toch de bevolking uh, in te lichten. En dan heeft de burgemeester een, een volstrekt eigen afweging... om dat wel of niet te doen. Hoogleraar staatsrecht Jan Douwe-Elzinga. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Asten. Klokken en klepels met Harm van Attenveld. Hoe lang brandt de oven nu al? Om drie uur vannacht hebben we de oven aangestoken. Joost IJsbouts is de vierde generatie in het familiebedrijf Royal IJsbouts, klokkengieter te Asten. Hier wordt vandaag een klok gegoten voor de Notre Dame in Parijs. Hoe laat? Uh, om de klok van drie uur is de bedoeling dat wij kunnen gaan gieten. En uh, De loeiende oven hier is nu bezig om al bij elkaar 8500 kilo brons te smelten. Ik zie hier een uh, grote goot en die loopt hier over een uh, hoog plateau. Komt daar beneden uit bij een grote, ja, wat moet je dat noemen? Een grote emmer. Een grote gietpan. En dat zullen er twee zijn uh, die we gaan gebruiken om deze hele vloeibare massa in op te vangen. En van daaruit gaan die pannen in een takel boven de gietvorm gehezen worden en uh, gieten we het brons. Kiepen we het brons feitelijk in de holle ruimte uh, die uiteindelijk de klok moet gaan vormen. De Notre-Dame die bestaat volgend jaar 850 jaar, daarom willen ze nieuwe klokken, maar deze klok, dat is een speciale, in welke zin? Nou, het is de grootste klok van de nieuwe reeks klokken en ook de meest complexe. En tevens de, de meest uh, belangrijke, omdat het de klok is die de naam Maria gaat dragen, uh, vernoemd naar de patrones van de Notre-Dame. Uh, in technische zin is het een moeilijke klok omdat die een hele specifieke klank moet krijgen om de brugfunctie te vervullen tussen een oude 17e eeuwse klok die al in de toren hangt en de andere acht nieuwe klokken die er gaan komen. Laten we eventjes hier het plateau aflopen. Een aluminium trap naar beneden en dan komen we hier op de bedrijfsvloer. Lopen we door het zand of is het geen zand? Dit is wat wij noemen Brusselse aarde, een heel bekende ingrediënt in het klokkengietersvak. Wat ik me afvraag, eh, waar moeten we naartoe, deze kant op? Wat ik me afvraag, eh, hadden die Fransen geen klokkengieter die voor hun een mooie klok in de Notre-Dame kon eh, gieten? Nou, belangstelling genoeg vanuit Frankrijk, maar eh, juist het feit dat deze klok aan hele specifieke klinkende eisen moet voldoen... Uh, ...maakt dat een beroep gedaan wordt op het vermogen om maatwerk te maken... ...en laat dat nou net bij uitstek onze specialiteit zijn. Inmiddels zijn we in een volgende ruimte gekomen. Hier staat het vol met klokken die al klaar zijn, blinkend aan wel. Hoeveel zijn het er? Het zijn er 50 in totaal, die samen vier octaven vormen... ...voor een uh, carillon voor Noorwegen. En de ruimte waar we hier uh, ons bevinden is wat wij noemen de stemkamer. En in de stemkamer krijgen de klokken hun uiteindelijke, hele precieze uh, toon. Ja, want waar ik natuurlijk benieuwd naar ben, u zegt het is maatwerk... want de klok die vanmiddag voor de Notre-Dame gegoten gaat worden... die moet een verbindende schakel vormen tussen die andere klokken. En kunt u een kleine indruk geven van ja, de manier waarop die klok gaat klinken straks? Nou, een, een klok die enigszins in de buurt komt, is een klok... Ja, deze is wel een maatje kleiner, maar hij geeft toch een indruk van wat de nieuwe klok te horen gaat geven. Ik neem ineens de uitspraak. is een enorme hamer. En dan galmt het dus. En straks komt dat dan vanuit de Notre-Dame. En daar bent u natuurlijk apetrots. Ja, zeker. Wie wil er niet een klok maken voor het instituut De Kerk... die misschien wel de beroemdste kerk van de wereld is... En uh, wetende dat de klok die wij daarvoor gaan maken... er misschien over 400, 500 jaar nog steeds zal hangen... dat maakt dat het wel een heel bijzonder project is. Nou, vanmiddag komt er een hele stoet bischop uit België, Nederland... en natuurlijk uit Frankrijk hier naartoe... om uh, de geboorte van deze klok bij te wonen. Eind van het jaar gaat hij op transport naar Parijs. En met Palmpase is de verwachting... dan wordt hij in gebruik genomen in de Notre-Dame in Parijs. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld vanuit Asten. Straks, fietsen in Polen is levensgevaarlijk, maar de regering wil het toch promoten. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1995. Ja, de veelbesproken tentoonstelling Body Worlds is deze maand in Nederland te zien niet onomstreden. Omdat niet altijd helemaal duidelijk was hoe de Duitse anatom dokter Günther van Hagens aan zijn lijken kwam. Die hij vervolgens voorbeeldig plastineerde. Op deze dag in 1995 opende de allereerste Body Worlds tentoonstelling in Japan. De anatomie-expositie van echte mensen kwam ook naar Nederland, maar was controversieel. Een van de organisatoren van Body Worlds, Kim Middelbos, vertelt waarom. Voordat Body Worlds naar Nederland kwam, uh, is de tentoonstelling Bodies in Durst van Berlaag te zien geweest. Volgens mij was dat in 2006. En Bodies is wat wij noemen een copycat. Dus een uh, expositie die is uh, samengesteld door iemand die in de leer is geweest bij Gunther van Hagens. De ontdekker echt van de methode. En die heeft zijn eigen tentoonstelling gemaakt en is daarmee gaan rondreizen. En um, deze tentoonstelling heeft ook heel veel bezoekers naar de beurs van Berlage, Maar er was ook een enorme controverse rondom deze expositie namelijk over de herkomst van de tentoongestelde plastinaten. New evidence now shows controversy though over how the cadavers are obtained. New information tonight that some of the bodies used in similar exhibits could possibly be obtained from executed prisoners. En bij nader onderzoek bleek ook dat deze waarschijnlijk afkomstig waren vanuit China en dat dat de geëxecuteerde gevangenen waren. Nu heeft Body Worlds de expositie waar ik voor werk een eigen donorprogramma. Dus wij hadden voordat het naar Nederland kwam heel erg besloten van we gaan vooral communiceren. We hebben een Donorprogramma, ieder tentoongesteld plastinaat, is iemand die bij leven er duidelijk voor heeft gekozen dat hij onderdeel wil worden van de expositie. We wilden echt die controverse uit de weg gaan, maar juist doordat we heel erg over donorprogramma gingen communiceren, melden de mensen zich al masse aan. Totdat we inderdaad een telefoontje kregen van Koenter van Hagens vanuit Guben van misschien kunnen jullie het een beetje temperen, want uh, ik heb ondertussen ruim 13.000 aanmeldingen. En uh, ik moet nog wel heel lang zelf leven om alles in exposities te kunnen verwerken. Ik ben afgelopen jaar naar Guben geweest, naar het Plastinarium. Dus dit is de plek waar de donoren naartoe worden gebracht en worden geplastineerd. En ik sprak daar met Gunther van Hagens. En hij vertelde mij, we hadden het over de verschillende posities waarin de lichamen worden tentoongesteld En waarom wordt dat dan gedaan? Bijvoorbeeld, de ene is, hangt in de ringen, we hebben voetballende plastinaten, pokerend, zelfs copulerende. Maar die staan alleen in de 16 plushoek. En hij gaf aan dat heel veel mensen... Nou ja, mensen mogen niet zelf kiezen hoe ze worden tentoongesteld. Wel wat ze niet willen. Dus het nou ja, copulerend is uh, alleen op als je dat aangeeft dat je dat zou willen. En uh, ik zei, maar zijn er mensen die dat zouden willen? En toen zei hij, ja, er zijn inderdaad mensen die daarvoor kiezen... om op die manier geplastineerd te worden. Omdat ze zeggen, ik heb de afgelopen 30 jaar van mijn leven... geen liefde meer bedreven. En als ik op deze manier de eeuwigheid in kan... dan uh, zou me dat geweldig lijken. Ja, dat soort verhalen hoor je. We gingen terug naar 14 september 1995... toen de allereerste Body Worlds tentoonstelling in Japan opende. Van Wanda Jackson. Het is 7 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Ieder jaar overlijden er in Polen 500 fietsers en daarmee heeft het land de meeste fietsdoden van Europa. Nou, dat weerhoudt Polen niet om het fietsen behoorlijk te promoten en daarover woedt nou precies een discussie in het land. Correspondent Michiel van Blommestein. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf, uh, nou ja, geregeld op de fiets in Polen? Nee, absoluut niet. Ik durf simpelweg niet, uh, om eerlijk te zijn. Oh. Er, zijn ja, ja, er zijn steeds meer waaghalte, maar ik zie het vooral op een ingewikkelde manier van zelfmaak plegen. Waarom? Nou, kijk, als je een pold op de fiets zit, dan, dan ben je in je leven niet zeker. De wegen voor in de provincie zijn nogal smal. De... Auto's rijden nogal ruw en nee, ik, ik, uh, ik, ik wacht nog even af. Ja, even te zijn. Tot, tot die infrastructuur wat verbeterd is, toch wil ja. Polen, uh, ondanks dus dat het volgens jou zo gevaarlijk is daar om te fietsen, uh, op de kaart als fietsland. Hoe kan ja, dat? klopt. Nou ja, ze zien het vooral ook als een manier om zichzelf wat moderner te maken. Hè? Uh, op het moment dat je fietst, dat is natuurlijk minder uitstoot, minder... Uh, en het is gezonder. Dus ze uh -huh. uh, willen het wel. Het is vooral om, een deel om, om zich te moderniseren en zich goed af te zetten tegenover de rest van Europa. Nou woedt er op dit moment een discussie over de regels voor die fietsers. Waar gaat die dan precies over? Ja, die gaat over het feit dat fietsers, net als automobilisten, geen druppel op mogen hebben als ze op de fiets zitten. Ja. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, want als je het aan het verkeersdoden bekijkt, dan zou je denken dat is logisch... Um, maar uh, ondertussen zitten er wel 4500 mensen in de bak omdat ze met alcohol op de fiets hebben gezeten. En het is niet alsof je heel veel moet hebben gedronken. Met twee biertjes kun je al een probleem hebben. Hey, dat vind ik raar, want uh, wij gaan hier juist fietsen als je naar het café wil, uh, zodat je niet met de auto hoeft. Ja, klopt. Nou ja, goed, in Polen in 2000 hebben ze juist repressief beleid ingevoerd. In die zin zijn pol politici in Polen nogal lui, omdat ze als eerste kijken naar repressief beleid voordat ze echt de oorzaken van de problemen uh, willen oplossen. Um, en uh, nou ja, goed. Uh, voor Nederland, uh, het klopt, in Nederland kan het een beetje raar overkomen. afgelopen zomer tijdens het EK fietste een verslaggever van het AD van een café naar zijn hotel. En hij kon de nacht in de cel doorbrengen. Ja. Uh, omdat hij dus twee biertjes of zoiets op had. Dat zegt hij zelf althans. En dan uh, nou heeft hij nog geluk gehad, want hij had ook zijn autorijbewijs kunnen, kunnen verliezen. Ja. En wat is nou de discussie die dan precies voelt? Nou, de, de, de tegenstanders van de wetgeving, die fietsers gelijkstellen aan automobilisten... die zeggen dat het veel te streng is, dat het bovendien te duur is... en dat gevangenissen al vol zitten. En dat, dat je dus eigenlijk voor een bagatel, voor een klein ding... Ja. Uh, al, al achter de tralies wordt gezet. Ja. Uh, nou. En je hebt misschien het probleem dat, dat ja, Polen gaan... Uh, nou ja, niet veel makkelijker met drank op in een auto stappen dan op een fiets. want dus, ja, De straffen zijn gelijk, dus wat maakt het uit? Je nou, kunt net zo goed met zo de auto gaan. Simpel... Ja, nou zo simpel ligt het dus niet. De straffen zijn niet precies gelijk. Het is wel zo dat de rechter uh, rekening houdt met in hoeverre jij uh, gevaar vormt voor je omgeving. Nou, dat is met een auto natuurlijk veel sneller het geval dan met een fiets. Um, en uh, bovendien, uh, ja, fietsers komen er vaak voor de eerste keer nog af met een boete. Die fors is, ik bedoel, als je 50 kilometer te hard rijdt in een auto, dan kun je rekenen op een boete van 75 euro. Okay. Als je, uh, en als je uh, dronken op de fiets zit met twee biertjes, nou dronken dronk dus aanhalingstekens vaak dan uh, kan, die, kan het bedrag oplopen tot 500 uh, euro. Oké, okay, dus nou, het... goed. Jij, jij wandelt in ieder geval gewoon nog naar het café uh, in Polen. Dank je wel, correspondent ja. daar Michiel van Blommestein. Wij zijn aan het einde gekomen van uh, dit eerste half uur. Goedemorgen Nederland. Daarna zijn we bij u terug. Na het nieuws bedoel ik met boeren. Die gaan vanmiddag actie voeren tegen Albert Heijn. De supermarkt, u weet dat, wil namelijk 2% minder betalen voor voedsel en producten. Nou, de vakbonden voor varkenshouders, akkerbouw en melkveehouders zijn daar heel boos om. Die gaan uh, actie voeren bij het hoofdkantoor.